Marjette Krol met het NOS Journaal. Er is een verhoging van de pensioenen in zicht. De financiële positie van de vijf grote pensioenfondsen... is het afgelopen kwartaal verder verbeterd. De fondsen hebben behoorlijke verliezen geleden op de financiële markten... maar dat wordt gecompenseerd door de stijgende rente... blijkt uit de kwartaalcijfers. En dat betekent dat naast de stijging van de AOW met 10%, het pensioen van veel gepensioneerden volgend jaar omhoog kan... De fondsen ABP, Zorg en Welzijn, PMT, PME en BPF Bouw... zitten nu op ruim 105 dekkingsgraad, zodat een verhoging ook mag. In november besluiten ze of en met hoeveel de pensioenen in januari omhoog kunnen. Langs de snelweg A59 bij knooppunt Empel is de politie bezig met onderzoek. De afgelopen avond zijn daar twee lichamen gevonden in een Kia Picanto... Waarschijnlijk gaat het om de 10-jarige Hebe Zwart en haar 26-jarige begeleidster Sanne Bos, naar wie al twee dagen werd gezocht. De auto lag in het water op zo'n 40 kilometer van Raamsdonksveer, waar de twee maandagmiddag waren vertrokken. De auto wordt vannacht uit het water gehaald en de politie heeft schermen neergezet. De A59 vanuit Waalwijk naar Den Bosch is bij knooppunt Empel voorlopig dicht. En er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk nalatig handelen van Defensie bij het mortierongeval in Mali in 2016, zegt minister Ollongren van Defensie. Bij het ongeluk kwamen twee militairen om het leven, een derde raakte zwaar gewond. Het radioprogramma Argos meldde deze maand dat de ambtelijke top van het ministerie na het ongeval niets voelde voor zo'n onderzoek. In 2017 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid al met een kritisch rapport... waaruit bleek dat de Defensie ernstig tekort was geschoten. Vanwege dat onderzoek stapte toenmalig minister Hennis op. Het weer vannacht bewolkt en het is 4 tot 7 graden. De komende ochtend vanuit het zuidwesten regen. Later op de dag ook wat zon en het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zierven. Met nu de nacht.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 You. Yeah. Oh, Fair, yeah. Combine Caribbean with the German that she not in the Turkish More than the DJ play. Shit, I tell you it's not the sound, it's just a rhythm in you. No that's Let me know, got another dude I get on the floor Show me some shit I ain't seen before Run it up last and dip it down low When the music hits you, you don't feel no pain Only like a plastic running through your brain It really don't matter where you come from Japan or Russia or even Belgium Put your hands on your head, try to walk your body, Turn up the wine and roll your belly Break it down to the beat and click sound And move your body like a locomotion move right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 Pak jij, word voor mij En er is niks dat dat nog stopt. Ja, jij, word voor mij, Meisje je pas maar op. Pak hey. jij, word voor mij, Zeg je vriendje, op maar op. We weten allebei, allebei waar je hart voor klopt. Jouw ja, hart doet klop. We'll mm -hmm.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 Shame on's wife. Doing it